Zeker denk uh, dit nummer ken ik ergens van. Ja, dat kan kloppen. Dit gonna... is dus het origineel, de White Stripes en Seven Nation Army. En uh, de, de plaat van, het, uh, van de tweede uur, de eerste plaat van de tweede uur was Ben Alonco Sol met uh, Seven Nation Army ook. Dus daarvan Kijk. is hij gedaan. Hartstikke leuk nummer natuurlijk. Een beetje in een ander jasje, maar wel heel leuk. Um, ja, goedemiddag en welkom bij Zondag in Camerland. Het tweede uur alweer voor uh, deze zaterdag 12 december. Nou, wat kunt u uh, onder andere verwachten deze uitzending? In ieder geval tweede uur gaan wij... Um, Sven Duifbellen. Hij heeft ja. gisteren twee nieuwe albums uitgebracht. Tuurlijk hebben we ook straks nog een regio Het weerbericht nog even kort. Verslag en van de schaatsbaan. Hebben, ga jij dit uur naar de schaatsbaan? Ja, even kijken. Deze, deze uitzending in ieder we, geval wel. En we hebben nog drie tussenstanden in de Eredivisie: Feyenoord, Excelsior, Rotterdamse Derby. Staat 1-0 voor de Rotterdammers, Feyenoord. <laughs> ja. ja. Groningen, AZ. Groningen staat nog steeds 1-0 voor. En Herenveen. Tegen Twente. Herenveen uh, zat 1 ervoor. Toen werd het 1-1. Uh, en nu staat het 2-1 voor Herenveen. Dus het wordt nog spannend omdat Ajax ook heeft gewonnen. En PSV uh, gelijk heeft gespeeld. En als Twente nou weer verliest... dan wordt het toch weer een hele spannende boel in de Erevisie. En dat is toch wel, uh, is toch wel weer leuk, hè? Ja. Ja, zeker weten. Nou, we gaan door met muziek. Goedemiddag, zondag in Camerland... met de nieuwe single van Van Velsen. Take Me In. En een van mijn favoriete kerstplaten. Ja, Being Alone at Christmas. Niet te hopen natuurlijk. Dat je nee. alleen bent bij kerstmis. Hey, we gaan even door met de evenementenagenda. Even kort. want uh, uh, Vandaag, 12 december... is de rommelmarkt in de krocht van 10 tot 4... geheel in kerstfeer natuurlijk. 17 december is de Yes Jazz... Yes, in kersteditie met de Baskito's aanvang 9 uur. Uh, 18 december... Sprookjeswandeling, Raadhuisplein, uh, Kerkplein. Aanvang 5 uur. En 18 december is ook nog het Kerstbal van Danschool Rob Dolderman, De Krocht. Aanvang 8 uur. 19 december het Kerkconcert Westfriese Mannenkoor in de Pro Protestantse Kerk. Aanvang 3 uur. En op 19 december is ook nog Jess in Zandvoort. Kerstconcert Trio Johan uh, Clement, Clement. Met zanger Ronald Douglas, Buffet en. Ga ze big band de krocht. Wat een naam allemaal. <coughs> Sorry. Nee, ik heb hem hier voor me liggen. Het nieuwe album van uh, Michael Jackson. Genaamd Michael. En daar zijn uh, ja, wel, wel, ja, wel veel kritische, kritische opmerkingen over gemaakt. Dat sommige nummers niet echt uh, zijn. En dat het uh, te weinig power heeft. Ik... Uh, Sommige platen vind ik minder leuk. Bijvoorbeeld um, even kijken welke wat breaking news vind ik niet echt heel goed. Maar er staan zeker wel een paar hele goede singles op hoor. Bijvoorbeeld uh, Behind the Mask vind ik te gek. I like the way you love me is ook erg mooi. En ik moet zeggen deze is ook erg goed. Samen met uh, Lenny Kravitz is dus, uh, dit Michael Jackson. Vanaf zijn nieuw nieuwste cd. Michael is dit I can make it another day. For yeah. your yeah. yeah. Zeg het dat dit niet goed is. Michael Jackson en Lenny Kravitz. I can make another day. Zometeen gaan wij Sven Duif bellen. Hij heeft twee nieuwe albums uitgebracht en hij heeft zijn cd-presentatie daarvan. Maar nu eerst John Mayer en het heerlijke Kravity. En Eva Simons, en take over control Hier bij ZFM Zandvoort Zondag in Kennemerland yeah. We gaan even weer door met een nieuwsberichtje en, De politie begon zaterdagochtend een zoekactie Nadat zij om kwart voor elf een melding kreeg van een vermissing Het ging om een 12jarige jongen met een verstandelijke beperking Hij vertrok op zijn groene skelter en reed op de Heerenweg Aan de zoektocht deden verschillende partijen mee ook door de microblog Twitter werden diverse op oproepen geplaatst uit uh, te kijken naar de naar Halverwege de middag werd het kind door een motorrijder aangetroffen in Vogelenzang. De jongen verke verkeerde en goede gezondheid hij en gaf enkel aan het koud te hebben. Rudy. Um, een van de deelnemende teams aan de Bar Battle heeft vorige week donderdag een geweldige stunt gestorven. Het NVD Racing Team Frabos had een echte BMW Racebolieden naar binnen weten te krijgen bij Laurel en Hardy. Het was de BMW waarin Zandvoorde Peter Furt en zijn co-rijder uh, Peter Fontijn mee deelnemen aan de Winter Endurance Kampioenschap op het Circuitpark. Uh, de BMW M3 GTR werd ook nog even gestart. En in zo'n kleine ruimte weet men niet wat men hoort. Gelukkig had de organisatie gezorgd voor een goede afweer van de uitlaatgassen. Anders zou natuurlijk in grote getalen opgekomen uh, publiek het knap moeilijk hebben gehad. Op de parallelweg op BVW een vrijdagochtend eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een personenauto reed vermoedelijk vanaf de A22 de parallelweg op. En botste daarbij het uitkomen van een bocht op een lichtmast. Aanvankelijk leek het erop dat de bestuurder na het ongeval bekneld zat in zijn voertuig. Maar bij aankoop van politie- en dienst bleek het niet het geval te zijn. De gealarmeerde brandweer hoefde de nood niet uit te rukken. De automobilist is ter plaatse door het ambulancepersoneel onderzocht. Ook werd, hij, ook werd bij hem een plaatstad afgenomen. De personenauto raakte door de aanrijding zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Daarnaast is er lichaam gesneuveld. De SC exacte oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. Het verkeer is ter plaatse ongeleid. Lekker hoor. Stond op het album For Hopes and Fears van Keen. Is dit Band and Break? Aan de lijn hebben wij uh, Sven Duif. Goedemiddag Sven. Goedemiddag. Jij had gisteren je uh, albumpresentatie. Uh, nou ja, meteen twee albums heb je uitgebracht. Hoe was het? Ja, het was hartstikke gaaf. Uh, de vader van de Wayne Clark, uh, Dane Clark, heeft mijn album uh, aan mij uitgereikt. Oké. Okay. En ja, dat was gewoon hartstikke gaaf. Het was hartstikke druk. En uh, er was pers aanwezig. En er uh, zijn veel foto's gemaakt. Oké. Okay. En de uitreiking zelf was gewoon hartstikke gezellig en hartstikke leuk. En hoe, hoe zag de avond eruit? Het was een middag. Het was een middag, ja, oké. Okay. middag begon om uh, drie uur. En om drie uur heb ik eerst een, uh, een, een, een aantal nummers gezongen. Waarna uh, mijn album werd uitgereikt door Dane Clark. Oké. Okay. En uh, uiteraard is toen een fotomoment geweest voor de pers. Die hebben allemaal foto's gemaakt. Ehm... Um, hebben journalisten hebben mij kunnen interviewen. Oké. Okay. En um, daar, daarna heb ik weer gezongen eigenlijk de hele middag. En um, hebben we nog een beetje nageborreld. En uh, hebben we s'avonds de afterparty gehad. Oké. Okay. En tot hoe <laughs> laat duurde dat? Uh, nou, ik was eigenlijk zo moe. Ik was vanaf <laughs> 6 uur s ochtends uh, okay. <laughs> uh, in de weer. Dus ik geloof dat ik een uurtje elf thuis was. Oh, dus dat valt nog wel mee. Dat valt Zou dag. je wat kunnen vertellen over je albums... Um, nou, Er zijn eigenlijk uh, twee albums gemaakt. Yeah. Het ene album heet All the way Buble, waarin ik echt, waarop ik echt alleen maar Michael Boubleé-stukken heb staan. Dat zijn yeah. 15 uh, Boubleé-stukken. Um, en we hebben ook nog een kerstalbum. En het kerstalbum, dat kerstalbum is een album waar um, wederom ook weer heel veel Michael Boubleé-stukken op staan. Yeah. Um, alleen aan dat album is het iets wat anders: dat een aantal nummers zijn van het All the way Boubleé-album zijn weggelaten. Oké. Okay. In de plaats voor wat ander repertoire, om te laten zien dat mijn repertoire breder is dan alleen maar dat Michael Bublé. Yeah. Er zijn ook kerstnummers erop. Oh, oké. Okay. Dus normale en kerstnummers bij elkaar. Ja, en, oh. het, en het, uh, het kerstalbum dat heet My Love for Music met uiteraard de ondertitel Christmas Edition. Oké, okay, nou, te gek. Ehm, um, ja, wat, wat, uh, waarom Michael Bublé? Jeetje, waarom Michael Bublé? Ja. Ehm... Um, <laughs> Um, nou, ik, ik hou zelf heel erg van, van jazzmuziek, ja. um, maar ik ben toch zelf, om te zingen, meer van de popmuziek. Oké. Okay. En toen heb ik bedacht van, ja, er is ergens vast van een tussenmoot. <laughs> en die tussenmoot is eigenlijk um, Boublet, want die ja. zingt eigenlijk popjazz. Die maakt van hele oude jazznummers toch eigenlijk popmuziek. Ja. En dat vind ik dan wel voor mezelf ook een hele goede mix um, om mee te werken. Oké. Okay. Ja, nou oké, okay, te gek. Hé, hey, um, hoe gaat het verder met je optredens? Uh, met de optredens ja gaat goed. Ik heb even een tijdje eventjes een, uh, een break gehad, want okay. ik was al een beetje overwerkt en uh, te druk en zo met school. Um, maar van nu gaan we weer met de optredens uh, aan de slag. Ik heb afgelopen zomer heb ik in het buitenland uh, heel veel uh, opgetreden in Spanje. Ja. Yeah. En um, wat we volgend jaar uiteraard ook weer van plan zijn um, als de opties daartoe zijn. Um, en verder. Um, is het allemaal nog even afwachten... wat we gaan doen met de en de agenda planning. Dat staat okay. nu in de planning. Um, wat besloten optredens betreft... Um, de openbare optredens... die zijn we nu even aan het plannen... en aan het kijken wat, uh, wat we daar allemaal van binnen hebben. Oké. Okay. Nou, we wachten gerustig af. En, uh, nou, ik wil in ieder geval bedanken... en ik ga een liedje van je draaien. Some Kind of Wonderful. Klopt, ja. oké. Okay. Nou, Sven, dankjewel. G graag gedaan. Veel succes nog en uh, ja een fijne middag. Echt zelf. Hey, dankjewel hè. Hoi All you have to do is touch my hand And show me you understand And that something happens to me That's some kind of wonderful oh, Every time a little world seems blue I just have to look at you Everything seems to be some kind of wonderful. But I know I can't express this feeling of tenderness. There's so much I want to say, but right words don't come my way. I only know when I'm in your head. Happens to me, and it's some kind of wonderful. Ben Duyven, Some Kind of Wonderful. Dus, uh, hij heeft dus twee albums uitgebracht. All The Way, Bublé. Met alleen maar koffers van, uh, in de stijl van Michael Bublé. en My Love for Music, kerstedities. Met uh, ja, Michael Bublé. Ook repertoire, maar ook repertoire van uh, Allen Clark en uh, Ramsey Chaffee. En natuurlijk vier kerstnummers. Uh, drie tussenstanden in de Eredivisie. Half drie begonnen. Feyenoord staat één voor. Nog steeds tegen Excelsior. SC Groningen. Doet nog steeds erg goed. 1-0 tegen AZ. En Heren Veen Twente. Tussenstand is daar. 2-2-2. Earth in the Fire. In september. of Fire and Fantasy. Ik uh, hoorde laatst op de radio een, echt een heel goed nummer van een, uh, ja, van een 25 jarige Zimbabwaanse jongen. En die heet Tina Shea. En um, hij heeft een, een, een nieuwe single uitgebracht. En die heet Peace of Paper. Nou ja, hij heeft een, uh, ook een heel nieuw album uit. Die heet Saved. En hij heeft een contract getekend in Amerika bij um, Iceland Records. Dus het gaat heel goed um, ja, met deze jongen. En hij heeft dus een single uitgebracht. Ik zal hem even opzoeken. Uh, dat is Piece of Papers heet het nummer. Even een klein stukje. Klein stukje verder. Het heel op tempo. Maar toen ging ik even op YouTube kijken. En er schijnt dus een, ook een hele goede versie te zijn. Dan doet hij het akoestisch in een, in een park of zo. En dan zit hij op een bankje. En dat is nog vetter. Luister daar maar even naar. Het gaat dus om Tina in pieces of paper. 7:30 on the dot, and hit the snooze button straight on. 7:30 on the dot. Wake up at 8 o'clock. I go go down late. And why did I smoke so much pot and a quick shower, then I in my shirt When I'm putting on my mushroom in my toe on the skirt and book, now I'm jumping around like an idiot. Looking for socks in my belt. It one much later It's four past eight Definitely late now No time for cardos. I'll see you later I walk out my door And I won. My shades guard My eyes from the sun I've got to get to work I've got to pay the bills I've got to be your man This life is hard It can be so, so, hot uh, It can be so, so It can be so, so, hot uh, Halfway now I'm putting out my cigarette I know that a smell of it I'm always on the phone So the smell is relevant. The only benefit of my job Is the fact that I get to sit down Why How do people stare when I'm walking down the street? Could it be the color of my skin, the starting of my hair? When I turn around, they're just staring at their feet like It turns out I'm late, there's no debate We want to want once a word a bit later, And people here must think I'm an idiot Typical black misportray Dan het filmpje check op YouTube. Schrijf even Tina Shea. T T I N A S H E en pieces of papers. En hij is goed hè? Zo, ik heb uh, tranen in mijn ogen. Ja, hoor. heb je tranen in je ogen? Ja. Ik heb tranen in mijn ogen. Is ook een mooi nummer toch? Ja, of niet? Nee, Tinashe heel erg. Hij komt er wel hoor. Maar deze man is er al. John Mayer en Taylor Swift is dit veel van mijn hart. Hier zie je het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 Laatste. Jackson 5 en Santa Claus is coming to town. Altijd leuk die kerstsveren. Yeah. En het laatste, de derde uur, gaan we die zeker doorvoeren. Want Aldo die gaat uh, richting, um, ja, richting de ijsbaan waar hij een aantal vragen kan uh, gaat stellen. En hij gaat waarschijnlijk een stukje schaatsen. Ja, hij gaat een stukje schaatsen, profiel. En als je Aldo nou ziet, nou, waar herken je hem aan? Hij uh, heeft een telefoon zometeen, maar hij heeft een uh, grijs petje aan een en blauwe een, uh, een blauwe jas. En wat voor schoen heb je aan? Uh, zwarte uh, Nike's. Zwarte Nike's heeft hij aan. Dus als je hem ziet en je wil een plaatje aanvragen of wil je ook iets zeggen, en dat komt allemaal in de uitzending, tenminste als je niet gaat schelden, maar uh, dat neem ik niet aan, klop Aldo even aan. Dan mag het. Ja. Drie de eredivisie, er is weer, uh, eh, weer, ja, weer iets veranderd hè? Ja, Herenveen uh, tegen Twente is er uh, ondertussen 3-2 voor Herenveen uh, geworden. Ja, gunstig voor Ajax. Ja. PSV gisteren gelijk. Ajax, um, ja, Ajax vandaag gewonnen met 1-0 van Vitesse. 0-1. En uh, ja, 22 nu achter tegen Heeren Veen 3-2. Dus het wordt, nog, het wordt nog wel even spannend. Ja, en Altijd... die uh, had een paar ups of downs. En nu gaat het ineens weer uh, goed. Het gaat nu weer wat beter, hè? Met het uh, team van Ron Jans. Hé, hey, um, we gaan op naar het derde uur. Alweer uh, zondag in Kemblet, Met jou op de ijsbaan. En we gaan uh, ja, uh, iemand bellen van... Uh, de Voedselbank. Van de voedselbank, Want hun hebben volgende week een uh, grote inzamelingsactie. Maar dat later... We gaan, uh, ja, we gaan weer op naar het nieuws. Goedemiddag, dit is zondag in Keddermeland, 12 december 2010. En dit is Train en een van mijn favoriete nummers alle tijden: Drops of Jupiter. She's back in the drops of Jupiter in her She acts like walks like rain. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Yeah. En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De website van creditcardmaatschappij Mastercard ligt nog steeds onder vuur. Ook vandaag vallen honderden internetactivisten de site aan met speciale software. Omdat Mastercard betalingen aan Wikileaks heeft geblokkeerd. In Nederland ligt de site weer plat. Vanmiddag werd ook een tijd de website van het Openbaar Ministerie belaagd. Gisteren werd de 19-jarige man het Hoge meer gearresteerd. Hij zou betrokken zijn geweest bij een cyberaanval op de site van het OM. De verdachte had zich verraden door bij zijn actie het IP-adres van zijn computer mee te sturen. In Duitsland zijn twee mensen omgekomen toen hun woning instortte. Een meisje van tien wordt vermist. Haar twaalfjarige broer is levend onder het puin vandaan gehaald. Het huis in de buurt van Keulen is door een explosie ingestort. De vader, zijn vriendin en zijn dochter waren op dat moment in de kelder. De politie vermoedt dat het lichaam van het meisje onder de brokstukken ligt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de explosie. De parlementaire pers heeft Mark Rutte gekozen tot politicus van het jaar. In de verkiezing op initiatief van NOS Radio 1-journaal... werd Maxime Verhagen tweede en Geert Wilders derde. Journalisten typeren Rutte als een doorzetter... die na veel tegenslag de eerste liberale premier werd in bijna 100 jaar. Ze vinden dat het premierschap goed bij hem past...